Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Britse politie heeft sporen van zenuwgas gevonden in een pub in Salisbury. Vanmorgen werd al bekend dat er sporen van het gas in een pizzeria waren aangetroffen. De Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter hadden daar een week geleden geluncht. Kort daarna werden ze bewusteloos gevonden in een park. Ook deze pub hebben ze bezocht. Volgens de politie is er nauwelijks gevaar voor de gezondheid... van andere bezoekers van de twee horecagelegenheden. Wel krijgen mensen het advies hun kleren te wassen. Skripal en zijn dochter liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. En ook een politieman die eerst de hulp verleende... ligt nog in het ziekenhuis. In elk geval PvdA, SP, PVV en Partij voor de Dieren... steunen het plan van GroenLinks voor een spoedwet om de salarisverhoging van ING Topman Hamers tegen te houden. De VVD wil de wettekst afwachten. De wet moet voor 23 april zijn aangenomen... zei fractievoorzitter Klaver van GroenLinks in Buitenhof. Op die datum vergaderen de aandeelhouders van ING. Topman Hamers krijgt een salarisverhoging van meer dan 50 Volgens ING verdient hij veel te weinig... vergeleken met zijn collega's bij andere grote Europese bedrijven. En de Frans rechtspopulistische partij Front National heeft Jean-Marie Le Pen het erevoorzitterschap van de partij afgenomen. De huidige leider van de partij, zijn dochter Marine Le Pen, wilde banden met haar vader verbreken om het imago te verbeteren. Jean-Marie Le Pen richtte het Front National in 1972 op. Hij werd al eerder uit de partij gezet omdat hij de gaskamers van de Naties een detail in de geschiedenis had genoemd. Het weer, de regen trekt weg, de rest van de dag blijft het zo goed als droog. Vooral in het zuidwesten ook wat zon en het wordt vanmiddag nog van 9 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, er zijn enkele buien, maar er is hier en daar ook wat zon. En het wordt morgen van 8 tot 15 graden. Dit was het en... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A16 bij Rotterdam richting Breda voor Rotterdam-Veienoord. 10 minuten vertraging.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 Zie. you just made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 But you just made Met en met vodka, en met pokking tussen de banden. Ah. En dan zitten we hier.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 Be the actress starring in.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 Ja, zo.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 Fais-moi 1000 fois que j'ai compté mes doigts et hey! goûter papa